Het weer nog vannacht helder en kans op een mistbank. ochtends wat zon, in de middag van het zuiden uit buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Een goede nacht en als je net wakker schrikt uit een mooie droom... dan komt dat goed uit, want het is een speciale aflevering van de Nachtzuster. Het is de nacht van je dromen, het is de droomshow, noem het zoals je het wil. Maar in ieder geval is dit de kans om er weer eens achter te komen... Wat je toch droomt. Nou Weet je natuurlijk zelf ook wel wat je droomt, maar wat het betekent. Uh, het kan zomaar zijn dat je heel veel droomt dat je kunt vliegen. Het kan zijn dat je droomt dat je in je blootje een menigte toe moet spreken. Het kan zijn dat je droomt dat je kiezen uitvallen. Nou, Er zijn van die dromen die steeds maar weer terugkeren... of misschien een hele rare droom die je je nog levendig herinnert... Dan is dit je kans. Want Nicoline schuift uh, straks bij mij aan. Nicoline douwers isema is uh, droomuitlegster. En wat zij doet is niet standaard vertellen van... nou heb jij gedroomd dat je kiezen uitvallen, dan uh, is het dit en dit. Nee, ze gaat met je in gesprek en ik help daar een beetje bij. En dan kom je erachter wat die droom voor jou betekent. Want stel jij droom van een ijsbeer... dan uh, kan het zijn dat je heel erg dol bent op alle dieren... en dat het dus een hele fijne droom is. Maar het kan ook zijn dat je doodsbang bent voor alles met een witte vacht. Nou... Dan is het natuurlijk een minder fijne droom. Nou, zo is het even droom uitleggen. Heel simplistisch, zoals ik het kan. Nicoline het kan het. Heel specialistisch. Dus bel. Naar 0800 1121 als je nieuwsgierig bent wat jouw dromen betekenen. En 0800 1121 is maar één lijntje met de nachtzuster. En ik weet uit de ervaring dat er veel mensen over hun dromen willen praten. Je komt er dan misschien niet door. Nou, mocht je een computer tot je beschikking hebben... dan mail je even naar nachtzuster apenstaartje Max, Zet je telefoonnummer erbij en dan bellen we jou even. Dat scheelt weer een hoop gedoe. Je kunt ook twitteren naar apenstaatje nachtzuster. En er loopt een chat mee tijdens dit programma. Dan ga je naar www.nachtzuster.net. En dan kun je meepraten met alle mensen die echt, echt lijfelijk aanwezig zijn met dit programma. Maar dan toch niet in de studio. Maar de eh, belangrijkste lijn naar de studio blijft natuurlijk 0800-1121. Voor de nacht van je dromen.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, zusten, de van binnen. Nachtzuster, zusten, iets bij. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, zusten, al niet de morgen. Nachtzuster, doe ben ik samen bij.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 Nachtzuster heet het nummer. Vond het wel toepasselijk. Het bandje heet Doe Maar, onthoud die naam. Um, ja, vannacht de nacht van je dromen bij Max op Radio 1. Want Nicolien Douwe, Douwens-Isma is hier uh, inmiddels aangeschoven. Die weet... Alles van dromen. Die kan je helpen om je dromen te verklaren. En uh, ze heeft ook nog net, vers van de pers, een boek geschreven over dromen. Dat heet Wat heb jij gedroomd vannacht? De kracht van denken in je slaap. Ik heb het gewoon voor me liggen. Het zal vast nog wel ter sprake komen. En Nicolien, je gaat niet steeds zeggen van... nou, dan moet je even op pagina 36 van mijn boek kijken. Ik zal het proberen. Oké. Okay. Nee, uh, het is de bedoeling dat je belt naar 0800-1121... en uh, dat je een droom die je bijvoorbeeld vaak hebt... of een droom die je nog goed is bijgebleven voorlegt aan Nicolien. Als je wil natuurlijk, het hoeft niet. Maar als je graag wil, dan bel je naar 0800-1121... of je mailt even naar Apenstaatjeomroepmax.nl. Beatrix, goeienacht. Ja, goeienacht. Nou, zeg het maar. Ja. Ja, mijn droom is heel vaak hetzelfde. Ik heb namelijk heel erg last van hoogtevrees. Oh en hoogtevrees wil zeggen dat ik als ik uit een diep bord uh, mijn soep eet... heb ik er al last <laughs> van. En ik uh, raak wel eens in situaties dat ik daar ook in zit. Maar wat ik dan droom, is dat ik uh, als enige in een hele grote groep ben... Uh, die als enige ook die angst he heeft. De rest heeft het helemaal niet... En ik ben er altijd mee bezig om mezelf eruit te, te geraken. Of om, om mezelf te proberen weer aan de grond te raken. En niemand helpt mij dan. Ik ben er helemaal alleen in. Iedereen gaat zijn eigen gang. En uh, Beatrix, uh, Bees, uh, mijn naam. Uh, ja, die is daar dan angstig van. En ik zat er wel niks van hoe dat dan kan. En ik kom er allemaal mensen tegen die ik ken. Van vroeger. Van vroeger en, ook nog. ja. Ja, en dat hoort er ook allemaal bij. Ik hoor nou, al en ik vraag gelijk. me af, waarom is het dan? Ik vind dat een hele goede vraag, Beatrix. Het nee, is uh, Ja, nee. nou ja, <laughs> dat is toch zo. Ik bedoel, ik hoor al gelijk een hele hoop. Weet je wat zo leuk is aan dromen, vind ik? Zeker hoe we dat tegenwoordig doen. Is dat ik je niet meer ga vertellen van, oh nou, dat betekent dat. En dat jij dan denkt, oh dat kan dan wel. Mm -hmm. Maar dat we meer, juist door erover te praten, jij ja. ineens het kwartje valt bij je eigen hoofd. En denkt, hé, hey, maar dat klopt helemaal. Dus als je het goed vindt, dan ga ik jou een paar vragen stellen. Ja? En uh, nou ja, of we komen op het punt dat kwartje valt of niet. Het gebeurt niet altijd. Maar uh, ja, je hebt al heel veel verteld. Mag ik jou een paar dingen... Ik vraag altijd eerst wat over de droom. Uh, je zegt, ja. het zijn altijd mensen die je kent van vroeger. Ja. Um, en iedereen gaat gewoon zijn eigen gang. Uh, merken ze wat er bij jou aan de hand is of niet? Nee. nee. Um, probeer je het ze te vertellen? Hoe gaat dat precies? Nou, zij zijn er. Zij zijn er wel. Alleen zij weten nooit dat ik er ben. Zij weten niet dat jij er bent? Nee. En wat gebeurt er dan? Ik probeer ze te bereiken. En ja. ik probeer ze altijd op een randje, en dat is juist het rare... Ja. dat is mijn hoofdvres weer, ja. te bereiken. En hoe doe je dat? op het niemand randje? die mij zegt van, je moet het zo doen, ik moet dat zelf doen... en dan raak ik zo verwacht... Ja. Van hoe moet ik nou naar beneden komen? Of hoe moet ik zelfs naar boven komen? Ja, ja en, en, en die angst is er dan ook. Voel je die ja. ook echt in de droom? Ja, die is er echt heel erg. Ja. En de afgelopen droom, dan heb ik het tegen mijn vriend verteld. Mm -hmm. ochtends de word ik wakker, dan weet ik die droom exact te vertellen. Ja. Naarmate de dag voordat, weet ik die droom niet meer. Maar dan komt er een moment van, hé, hey. Alters, mijn vriend, ik had toch een droom? En hij weet hem helemaal terug te vertellen, omdat ik hem heb verteld. Ja, foto's. ja natuurlijk. Hij is een soort van je dagboek dan, hè? Ja. Ja, inderdaad. Ja, het is wel een uh, heel goed teken dat je het uh, tijdens de dag weer vergeet. Want dat gaat normaal zo. Ik bedoel, we onthouden nooit ja, Ik hoor dromen. je heel zacht. Hoor je mij beter nu zelf niet? Nee. Hmm. Een ik heb heel hard uh, een telefoontje aan mijn oor gehouden. Ja, dat is, het is een ja, technisch ik verhaal. Ik kan er weinig aan doen. Ja, ja. dat ben ik, Beatrix. Nee, hey, het mij hij verstaat prima iedereen prima. altijd wel. Oh, okay. ja, oh, nou, dan geef ik het woord weer aan Nicoline. Ja. Oké, okay, dank je. Oké, okay. um, ik ga proberen lekker in de microfoon te praten voor jou, goed? Oké, okay, dank je. Ja, um, wat ik hoor uh, aan jou zeggen is: het komt. Je vergeet het steeds, maar het komt wel steeds terug. Hè? Ja. En het is ook heel vaak. echt, ja, heel, heel vaak zeg je al wel. Ja, gewoon. En je zegt, je gaat steeds tot het randje. Hoe ziet het er dan ongeveer uit? Nou, ik, ik hoorde toevallig uh, vandaag ook die. iemand, of, of jullie zeiden van: Nou, je kan wel eens vliegen. Ja. Nou, ik heb het ook één keer meegemaakt en dat was eigenlijk in een gelijksoortige setting. Ja. Mijn angst voor uh, uh, hoogtes. Maar toen was ik net gescheiden. Ja. En mijn kinderen waren toen nog heel klein. En toen zag ik de overkant van de rivier. En ik zag mijn kinderen daar staan en ik moest daar naartoe. Maar mijn hoogtevrees zei van nou dat ga je niet doen. Nee? Mm -hmm. Maar ik heb het wel gedaan. En in die droom voelde ik me echt vliegen. En hoe was dat? Nou, dat was zo fantastisch. Ja. Echt fantastisch. Maar het zat er wel, de dag daarna voelde ik wel, en dan zei ik ook weer tegen mijn, mijn vriend, Ad, ik, zei, ik voelde gewoon dat ik dat moest doen. Maar het feit dat ik halverwege weer terugdraaide. Drug, draaide je halverwege terug ja, in het vliegen? Het halverwege om. En toen? En toen had ik het gevoel dat ik uh, aarde. Letterlijk. Ik, ja, ik sta met beide benen op de ja. grond. Ik heb het gedaan, maar mijn kinderen moeten hun eigen weg vinden. Ja. En ik vlieg wel met jullie mee, maar half. Jullie moeten het zelf doen. Ja. En had je daar ook hoogtevrees dan? Ja, absoluut. Maar je deed het toch? Ik deed het toch. En het voelde goed. Heerlijk. Ja. Een prachtige ervaring. Ja. Weet je wat ik hoor in jouw droom? En dan vraag ik aan jou om, te, om even gewoon te controleren of, of, jij dat, of, of dat klopt bij jou. Dus luister goed en voel ook vooral. Wat ja? ik jou hoor zeggen, letterlijk, hè, is van... Ik ben bang. En ja. dan is het voor hoogtes, maar het had net zo goed natuurlijk iets anders kunnen zijn. En niemand ziet het en niemand zegt me wat ik moet doen. Uh -huh. Maar dan staat er die ene droom tegenover... dat jij heel zeker wist... ik moet dit doen. En Zij toen het voelde het heel goed. Kip is wel van, ja. ja. Ja. Dat klopt wel, hè? Dat is echt een verwerking, heb ik het idee. Het klinkt alsof je hier echt mee bezig bent... diep in je ja. slaap. Echt elke keer weer over nadenkt. Van exact. Hoe ga ik er nou mee om? Ga je doen wat je zelf wil? Dat voelt wel goed. Of moet er ja. iemand anders zijn die het je vertelt? Maar dat doen ze niet. Nee, het is echt ikzelf die het ja. moet doen. Maar er is ook altijd een vriendin. die daar steeds weer. die ken ik vanaf mijn kleinste ervaring. zeg maar vanuit mijn kleuterschool. Mm -hmm. ik, ik weet niet of ik haar naam mag noemen. maar ik zou hopen dat ze het hoorden. Nou, dan moet je de naam noemen, denk ik, Beatrix. Nou, Cora Jansen. Ja. En op 10 oktober elk jaar vanaf mijn kleinste jeugd. Denk ik elk jaar aan haar. En zij gaat altijd in mijn droom mee. Ach. Ik zie haar als een, een, een meisje. Ik heb een foto van haar met rood mm -hmm. haar. Dat is echt waar. Maar wacht even, Beatrix. Want je doet net het hele verhaal over je droom. En toen komt de hele Cora er nog niet in voor. Nee, maar die is er al altijd bij. Oh, zo, maar waarom vergeet je er dan net in je hele verhaal? Nou, daar kwam ik net even niet op. Oh, daar maar... kwam je nog aan. Weet nee. je, dat het ja. dat, dat, dat wel heel vaak gebeurt... als je dan gaat doorvragen... dan schiet je opeens details te binnen. Ja, precies. Want die Absoluut. droom, die, was je dan, die ben je dan zo'n beetje vergeten. Daarom is dat erover praten ook zo leuk, ja, met elkaar. Oké, okay. hoort daarbij. Ja, en we hadden het net over vrijheid. En dan een denk je aan haar. Dus nou heb je nog niks over haar verteld... maar ik wil wedden dat zij heel belangrijk voor jou is. Absoluut. Want anders denk ik niet altijd aan haar... En ik zij ook niet altijd in, in mijn droom naar voren. En ik zie, want ik weet niet hoe, het, hoe zij als volwassene eruit ziet. Ja. Maar ik zie haar nog steeds als de kleine meisje, ze is even oud uh, dan ik. Mm -hmm. ook, ik ben 54 jaar. Ja. En dus zij ook. Maar ik zie haar nog als een kleine meisje met, uh, met rode krullenhaartjes. Die ja. Heel belangrijk voor mij was. En het leuk, want ik hoor je lachen hè, als je eraan ja. denkt. Ja, dat is echt heel mooi. Ja. Dat is echt leuk. Ja, dat thema, hè, van, van, uh, waar jij zegt, ik ben er echt aan het verwerken. Van uh, wat moet je doen versus wat wil ik zelf. Mm -hmm. dat hebben we, je vroeg wat betekent dat, de droom? Als ik zeg, nou daar gaat hij over. Hoe is dat dan voor jou? Klopt dat voor jouw gevoel? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat, het, dat, dat de droom voor mij, die zo vaak terugkomt, een verwerking is van. Nou, ja, Laat ik het maar eerlijk zeggen. Een scheiding. En een verlies van een kind. Uh, noem maar op. verlies van een hele hoop mensen om je heen. Ja. En daardoor is denk ik ook mijn hoogtevrees. Dat is een angst die ik misschien uh, eigenlijk zou moeten uh, ja, gaan bespreken. Maar ik ben eigenlijk verder erg gelukkig in mijn leven hoor. Mm, ja. Dat meen ik echt. Maar deze dingen komen in mijn droom wel heel terug. Dus daar zit wel wat. Ja, daar zit wat. We zouden, zeker omdat je vriendin erbij kon, zouden we nog heel lang over kunnen praten. Maar ja. ik wil andere mensen ook nog een beetje aan het ja, woord dat laten. Ja. Um, dat, uh, dat, mocht je nou denken, nou het, het, het blijven er nog mee zitten, dan weet je ons toch wel te vinden Ja, denk ik wel. Nou, keurig Bedankt Beatrix. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor je verhaal. En, ik heb gedaan. Uh, nou, misschien, ik ben benieuwd of het nog een ontwikkeling met zich meebrengt. Maar ik hoop dat ik blijf luisteren. Heb je ook, uh, heb je ook mail, Beatrix? Ja, dat heb ik. Nou, onthou even nachtzuster Apenstaartje omroepmax.nl. Als ja. er ontwikkelingen zijn, laat het uh, me even weten. Ach, ja, gebeurt wel heel ja, vaak bedankt. hè? Bedankt. Ja, het lijkt fantastisch. Nou, hartstikke fijn. Dag Beatrix. Hey, dag. Jullie ook? Goeiedag. Dag, okay, <laughs> dag, dag zuster. Ja, dat is, dat is een voorbeeld van hoe het kan gaan. Dat je uh, eigenlijk je verhaal, gewoon je, je droom voorlegt aan Nicoline. En dat die uh, gewoon meeneemt op paden die je zelf misschien nog niet ingeslagen had... en uh, uh, eigenlijk je ogen opent. Want wat mij nu, het is niet de eerste keer, Nicole, dat wij elkaar spreken... en ook weer mensen met dromen spreken. En ik, het valt mij toch altijd weer op... dat eigenlijk kunnen de meeste mensen zelf wel verklaren wat ze dromen. Alleen jij moet ze even wat tips geven. Weet je, dat is echt de hele basis van wat ik doe. We, tegenwoordig doen we niet meer aan goeroe zijn... en zeggen van nou, ik weet het, want ik heb ervoor doorgeleerd en jij niet... We hebben echt, als mensen die met dromen werken... maar niet alleen ik, maar iedereen... die zeggen van, joh, je weet het wel. Net zoals dat als je je sleutels kwijt bent... dan weet je heus wel waar ze liggen. Oh. Maar je bent het even vergeten. Ja. En als er dan <lacht> iemand komt, oké, okay, wat deed je dan precies? Waar stond je? Dan komt al die informatie uit je achterhoofd weer naar voren. Ja. En dat is precies wat ik deed. Ik stelde maar een paar vragen eigenlijk. En op een gegeven moment zei ze, ja, verrek, zo is het. En gaf ze zelf het antwoord. Ja. Nou, dat als mensen die meeluisteren. En over een paar uur kun je dat zelf ook. Ja. Dus uh, je krijgt ook nog een kleine workshop uh, dromenverklaring hier. Dus uh, uh, bel vooral naar 0800-1121 als je je droom voor wil leggen aan uh, Nicolien. Maria? Ja? Goedenacht. Ik heb verschrikkelijk veel verhalen. Ik heb boekdelen voor schrijven. Oh, maar je moet er één kiezen, Maria, want je bent ook niet heel ja, erg ik goed doe te verstaan. Nee, maar dat is zoiets echt. Ja. Mijn vriendin, de man, is al jaren dood. Ja. Ze woont op het Duplex. Ja. Ja. Ik kom van het grasveld naartoe, na naar de trap, staat haar man, die is al lang dood. Ja. Ik zei: Hé, hey, man, ben jij het? Wij lopen samen de trap op naar binnen. En ik kom binnen en zij zit als stofzuigen. Ik zeg, "Hé, hey, je man is er. Nee, ze bleef stofzuigen. <lacht> en toen zei hij, ga mij boodschappen. Ik zeg, ga met je mee. En wat denkt u? Tijdje daarna was mijn vriendin dood op de overloop. Plotseling. In je droom of in het echt? Echt. Oh, jasses. Ja, heb ik. en ik heb zulke verhalen zo ik heb een boek die we schrijven. Wat is dat? Nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dat mijn man niet trouwens was dat hij het iedere keer op te uh, repeteren en dit vrouw had. Tot, mijn Wat? man is ook 24 jaar dood. En dat hij me een vriendin had. Oh, wacht Maria. Ja. Dit is nu weer een andere droom, of niet? Ook, ook, ja, het is altijd, nee, we gaan dus eerst even naar de droom. Jij, jij droomt, Maria, nee. jij droomt. Je komt bij je vriendin G. Nee. Je ziet haar overleden man. G is aan het stofzuigen. Maar we gaan samen, nee, we gaan samen de trap op. Ik heb ja. mat, jij hier. We gaan samen de trap. Ik kom binnen en mijn, stof, mijn vriendin was, er stofzuigen, was er een stofzuiger. Wat ben je allemaal aan het doen, Nicoline? Ze g. Oh, oké. Okay. Maar ze, ze reageerde, toch in een wij dan. Samen, wij ging boodschappen, ging ook weg. En Efter daarna kreeg te horen: mijn vriendin lag op Dovenopwasseling dood. Maria, ik kan, ik kan je vrij slecht verstaan. En ja. ik weet nu al dat Nicolien je een paar vragen gaat stellen. Maar, maar denk alsjeblieft om uh, duidelijk te articuleren. Want als we je niet kunnen verstaan, wordt het heel lastig verklaren. Nou, eigenlijk is dit een soort droom waar ik niet zoveel vragen over heb. Oh. Want um, als ik het goed begrepen heb... jij, uh, jij droomde van, van haar overleden man. Ja. En toen je wakker werd, was, zij, was je vriendin in het echt overleden. Klopt ja. dat? Ja. ja. Dit is zo'n verhaal. Um, ja. Niet alle dromen zijn een psychologisch ding... En dit is iets dat vertellen heel veel mensen. Dat ja. op wat voor manier dan ook overleden mensen even nog langskomen. Ofwel ja. om even iemand nog wat te vertellen. Of om iemand op te halen. En veel mensen zeggen... Zou het, het weten dat die ja. er bezig zijn. Ja. En dit is iets, joh, er zijn zoveel verhalen over de hele wereld. Keiharde wetenschappers zeggen, nou, ik weet niet of het kan. Maar ik heb natuurlijk met heel veel mensen gesproken. Zeker als je een boek gaat schrijven, doe je research. Nou, zeker op, als je het gaat onderzoeken... dan blijkt dat er wel echt heel veel mensen zijn... die dromen over overleden mensen. Ook dromen waarin ze gewoon nog een stukje informatie krijgen... of afscheid nemen van mensen. Dus als ik het jou zo hoor, dan denk ik: ja, ik vind dat helemaal niet zo raar dat je dat hebt meegemaakt. Maakt wel veel indruk, hè? Maar veel, veel van die verhalen heb ik echt in de ja. boekdelen schrijven. Wat is dat nou? In culturen waarin mensen wat minder gericht zijn op uh, ratio en wat kan wel en wat kan niet, is het vaak heel erg gebruikelijk dat dat mensen van elkaar dromen. Ook gewoon van levende. Dat je gewoon ja. moeders die dromen van hun kinderen... en denken, hé, hey, gaat het wel goed? Of vrienden die dan even bellen... en zeggen, ik heb van jou gedroomd. En dat je vriend dan zegt, nou, dat is, dat is bijzonder. Ik heb ook van jou gedroomd vannacht. Ja. Ik denk dat het in, Wat, in die ja, richting is. Verhalen. Ja. verhalen. Ik, ik kan het allemaal niet Maar Heel verhalen. Ik kan alles onthouden. Ja. En schrijf je het ook op... Ik vind dat ik er aan eens ben. <laughs> maar schrijf je je dromen ook op? Was de vraag van Nicolaas. Ja, echt. Dat is zo het boek boek voor worden. Oh, nou dat dat zal prachtig zijn. Nou, denk ik. Ja. Bedankt voor uw aandacht en bedankt voor dat je bijdrage. Ik ben blij met de Max. Oké, okay, nou. hartstikke blij. Gelukkig. Okay. Nou, goeienacht nog. Goeie dag. dag. Blijf bellen naar 0800 1121 en uh, uh, leg je droom voor als je wil aan Nicoline.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 Naar Droomland, daar is steeds vrede, dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droom. Vrede, zieke gij kent, geen vrede. Daar wordt geen strijd gestreden. Daar waar mijn broeder. André Hazes in duet met Paul de Leeuw. Over Droomland en over dromen gaat het ook vannacht in de nacht van je dromen bij Max op Radio 1. Je kunt je dromen voorleggen aan Nicolien die je kan helpen om de betekenis van je dromen te vinden. Maar dan moet je even bellen naar 0800-1121. Of als je door de drukte er niet tussendoor kan komen... dan kun je mailen naar omroepmax.nl En dan uh, vinden we je ook. Zet dan wel even je nummer erbij. Kunnen we je terugbellen. Maar gewoon blijven proberen op 0800-1121 kan natuurlijk ook. Stefan? Ja, Schreven, Stefan. Goed, dat dacht ik al. Ja. Uh... Ik heb al uh, op naar aanleiding van het programma van die dromen. Want ik heb een aantal jaren geleden... een uh, aantal keer een hele bizarre droom gehad. Ja. Dat, uh, uh, ik lag in bed. Uh, bewust in mijn slaap werd ik uit mijn lichaam gezogen naar boven toe. En ik kwam in een soort van ruimteschip terecht. En ik werd daar geopereerd... Aan mijn nek, door buitenaardse wezens. Ja. Daar zagen ze eruit, in ieder geval. En het uh, voelde uh, verkoelend. En. Mijn, uh, ja, het kreeg heel gruber, maar het voelde prettig. Het voelde veilig, in ieder geval. Uh, mijn uh, nek werd uh, geopereerd. En wat gebeurde er dan met je nek? Ja, alsof je werd uh, opengemaakt op een of andere manier. En daarna ook weer dichtgemaakt. En toen uh, werd ik weer heel zacht in mijn lichaam gehezen. En dat in mijn slaap. Wat uh, de, grappig dat jij een, een aliendroom he hebt en het toch allemaal als heel positief ervaren hebt. Ja, en meisje, meisje, ik heb uh, aantal mensen verteld die werden er een beetje bang van. Ja, En het voelde als, uh, als een prettige ervaring. Ze waren heel uh, uh, correct, accuraat en ze wisten precies voor mijn gevoel en mijn droom ze, wat ze aan het doen waren en toen ik uh, wakker werd ja, toen voelde het ook wel lekker in mijn nek op een of andere manier. Oh, mooi. Ja, jij zegt, mensen vinden het een beetje eng. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik kan je vertellen, er zijn ook een hele hoop mensen... die zouden dit heel normaal vinden. Die zeggen, oh, dat heb ik wel vaker. En merk je, um, niet alleen voor, voor jou Astrid, maar, maar ook voor jou Stefan... merk je ja. dat je er heel rustig over praat? Als je het vergelijkt met die droom van net... daar zaten best wel veel emoties in het vertellen... maar jij beschrijft het gewoon als, nou, dat was eigenlijk wel prettig. Ja, het is natuurlijk een repeterende droom geweest... die ik een aantal jaren mm -hmm. geleden gehad oh. heb... Dus uh, het komt, ik droom het nu helaas bijna, zou ik zeggen, niet meer. <laughs> uh, ik praat rustig over, want ja. het gaf mij ook een goed gevoel. Het gaf mij een, uh, een professioneel gevoel van die wezens dan die mij uh, opereren aan mijn nek. En, uh, en, en, en had je, heb je nu nog last van je nek? Of had je toen last van je nek? Nee, het was wel een periode dat ik uh, veel spanningen had. Ja. Uh -huh. uh, dat is nu wat minder. Maar of dat ermee te maken heeft, dat weet ik niet. Uh, voor de rest heb ik nooit geen uh, neklachten of iets dergelijks uh, bij de dokter aangeslopt. Vanwege neklachten. Ja. Weet maar, je wat? Ja? Die operatie voelde het vooral uh, ver verkoelend op mm -hmm. een of andere manier uh, in mijn nek. Hm. Weet je. Als jij nu op dit moment honderd uh, jaar geleden zou leven... en uh, bijvoorbeeld met Freud zou praten... die dacht dat alle dromen onderdrukte verlangens waren... en dat alles iets psychologisch was... dan zou die je hele verhalen kunnen vertellen. Maar tegenwoordig zien we dat veel breder... en denken we niet alles is een verlangen of een wens... of een psychologisch ding. Mm -hmm. Zeker wat jij nu vertelt... Um, je bent de enige niet die met dit soort verhalen komt. Jij zegt oh. ik vertel het aan mensen en ze vinden het heel eng... Nou, soms hoor. Maar... Uh, soms wordt er wat lach over gedaan. Van, ja. uh, ik, ik, omdat ik het zelf als een prettig... Het, het was geen mm -hmm. nachtmerrie. Dus daarom kan ik er zo uh, los en luchtig over praten. Maar ik vind het toch een interessant ja. fenomeen. Het is heel interessant. Zeker omdat jij zegt dat je in die tijd veel spanning had. En uh, dat de droom verdween toen je die spanning niet meer had. Dat is wel zo, ja. Ja, dat, is natuurlijk, dat maakt het natuurlijk helemaal boeiend. Er is een... Um een psycholoog, of was het nou een psychiater? Ik ben vergeten hoe die heet in Nederland. En uh, hij werkt um, vooral met dit soort dromen. En hij zegt heel vaak, joh, als dat gebeurt, hou er rekening mee... dat het ook gewoon iets kan zijn dat iemand je aan het helpen is, bijvoorbeeld. Ja. En dat je daar dan in je verhaal aliens van maakt. Maar oh. dat mensen bijvoorbeeld op een manier, of het nou mensen is of niet... ja, dat weet ik niet, ik ga daar niet over. Maar hij zegt van ja, hou er rekening mee... dat niet alles een psychologische verklaring is. Zeker als jij er zo rustig over praat. denk mm -hmm. ik, nou, lekker. Misschien was iemand je op dat moment even aan het helpen... of waren het gewoon hele positieve gedachten die jouw kant uitgingen, Of was het echt zo, dat weet ik niet. Ik bedoel, wat weet ik nou van aliens en van de wereld? Maar ik weet wel dat als mensen dit soort dingen meemaken dat ze het vaak in een, in een verhaal gieten voor je, voor je hoofd, weet je wel? Dan, dan giet je het, dan maak je er aliens van, wat het klinkt logisch. Ja, ik ben, nee, ik ben niet overtuigd van aliens door die droom. Nee. Ik het, uh, verkeerd. Nee, dat vieren. geloof ik ook niet. Nee. Maar een droom uh... bedoel ik maar, een droom die... Um, als mensen vaak als mensen over een gevoel dromen... of over iets wat ze meemaken, zoals bijvoorbeeld als je in slaap valt... dan voel ja. je je hele lijf ontspannen. Dan voel je die spieren, die gaan helemaal los... Maar je hoofd, die is dan aan het dromen. En die maakt er dan van... Oh, ik val van een berg en ik val van een berg. En oh, paniek. En dan schrik je weer wakker. Ken je dat? Met zo'n schokje. Mm -hmm. Dat is... Je maakt iets fysiek mee. Je voelt je helemaal ontspannen. Maar je hoofd maakt er een verhaal van. Dat vat uh, dat ik. Dat vat ik. Wat er dan in jouw slaap gebeurt... waar je hoofd een verhaal van maakt, dat weet ik natuurlijk niet. Ik sluit echt niet uit dat op dat moment... Als ik, als stel dat ik in engelen zou geloven, doe ik niet heel erg. Dan zou ik zeggen, er waren engelen aan het helpen. Stel dat ik heel erg zou geloven in aliens, zou ik zeggen, ja, dat kan echt. Maar het feit is dat ik het gewoon niet weet. We maar ik zo nuchter genoeg in de wereld om het... Uh, om niet 1, 2, 3... Uh, ik ben geopereerd door aliens. En, nee. Uh, <laughs> en door aliens en... Uh, Helemaal. Uh, ja, dat kan ook nog, ja. hè? Dat, dat, dat je gewoon zijn. door aliens bent. Dat ja, er zijn mensen die het geloven. Ja, dat is, ja ik, ik vind dat dan moeilijk om te geloven, maar er zijn mensen die het geloven. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben meer van de nuchtere tak. Dan denk ik van, ik ja, het kan natuurlijk zo zijn. Dat je lekker in je slaap helemaal ontspant. Dan heb je veel stress overdag. En dan voelt dat enorm. En inderdaad, spieren die zich ontspannen, voelen heerlijk cool aan. Als je hard aan het werk okay. bent. Dan niet. Ja, ja, ja. Zo kun je het natuurlijk ook nog gewoon zien. Maar blijft feit dat ik je niet ga zeggen: zo zit het. Want het simpel, al leggen we je onder duizend hersenscans, dit weten we gewoon nog niet. Dus. Maar, maar als je, als je droomt, de, als je tijdens je droom verkoeling voelt in je nek, dan hoeft dat geen verkoeling te zijn. Dan hoeft het niet. Nou, wat, wat, als je spieren ontspannen, dan worden ze lekker koel. Cool. Als je hard werkt, dan worden je spieren heet. Is dus het kan ook ja, je op een ja. stuk gaan rennen. Ja. Dus dan, Daar word je warm van. Dan is het ook effectief waarschijnlijk iets... Als je ontspant, dan, wordt, dan gaat je bloeddruk omlaag... en dan wordt je lijf gewoon wat koeler. En dat ja. voelt wel lekker. <laughs> Als ik uw woorden opmaak... is het een soort van een, uh, in slaap, ontstress uh, gebeuren. Heeft het kunnen zijn. Ik denk, ik denk dat dat klinkt me heel logisch in de oren. Maar ik ben een droomcoach en geen arts. En jij betreedt nu het gebied... waarin op dit moment heel veel onderzoek wordt gedaan... Um, okay, het klinkt dus, wel logisch. Het, uh, als ik zo terugkijk uh, zou het kunnen zijn. Maar ik vond het interessant uh, genoeg uh, ja. om, om door te bellen. En uh, verder lig ik er niet wakker van. In tegendeel. <laughs> maar uh, Stefan, ik, ja? als je dus weer wil dromen... dan moet je waarschijnlijk zorgen dat je heel veel stress krijgt. Dat is leuk. Ik ben je? Uh, dan in dit geval. Ik oh, okay. de aliens... Uh, ik, ik zou nog wel een keertje zo'n droom willen hebben, inderdaad. Ja. Dat, dat, dat verlangen is wel. Ja, ja dan uh, stress op zoeken. Laat, ja. laat ze mij nog maar een keertje meenemen en uh, aan, me, aan me puzzelen. Ik geef het door, Stefan. <laughs> Via de radiogolven. Als jullie iemand willen hebben, neem dan nou Stefan. Uh, <laughs> Dankjewel, Stefan. Graag gedaan. Een het zou zo mooi zijn hè, als die dan nu ging, uh, ging dromen en dan meteen ook uh, ja. vannacht die droom meteen weer droomde. Dat kan hè, als je erover praat. Dan, uh, Vaak wel ja, ook als je je dromen wil onthouden. Gewoon goed aan denken. Ja, en opschrijven, opschrijven. Maar in dit geval ook over bellen, 0800-1121. Dit is Anita Meijer. Dream a little dream in de uitvoering van Anita Meijer. En een droom een kleine droom en bel dan naar 0800 1121 over die droom. Dan uh, wordt die samen met jou uitgelegd door Nicolien, die uh, vannacht deel uitmaakt van het team van Nachtzusters. 0800 1121. Veronica, goedenacht. Goedenavond, Nicoleen. Hallo. Ik ga... Hallo, ik ga even verder op die manier daarvoor. Ja. Nou, ik euh, droom, ik woon in Spanje. En er komt een vliegende schotel aan. Ja. Dus, nou, Ze zijn er wel druk mee, die aliens. Ja. ja. Nee, gewoon van. Uh, nou, en ik woon, die vliegende schotel komt vlak bij mijn huis. En ik krijg brandwonden op mijn uh, buik. Oh. Ja, door de. Gas of weet ik wat. Nou, ik kruip onder het raam. Want, nou, ze komen dan toch echt geen, nou, gewoon mannen... of in ieder geval in een, een regio of zo, die komen kijken van... Hè, heeft iemand uh, ons gezien? Ja, nou, het ligt dus eigenlijk onder het raam om mee, dat ze me niet kunnen zien. En dan zegt die meneer in die regio's, oh, zij is niet gevaarlijk. Oh. Maar... maar wat gebeurt er... Wacht even, Veronica, even voor mij. Woon je echt ook in Spanje? Of... Ik woonde echt in Spanje. Oh, oké. Okay. En in, in je droom ben je ook in je eigen huis? Ja, allemaal. Ja, okay. ja, dat weet ik niet. Allemaal. Ja. nou En dan de volgende dag komen vrienden eten. En ik maak een, een schotelkaver in de oven. Ik lag op een bikini. En we zitten op het terras. En ik haal de schotel uit de oven. En die gaat kantelen. En die hou ik tegen mijn buik aan. En daar zijn de brandvanden. Een vliegende schotel? Ja. Letterlijk. Een, een vliegende ovenschotel? Nou, gewoon ja. het gebeurt letterlijk ja. wat ik gedroomd heb. <laughs> Ja. Is dat het nou. einde van je droom? Nee, gewoon... Toch naar de apotheek om iets ja. te... Nee, gewoon op dat... Nee, die, nee, die droom is gewoon... Oh, de, de overschotel ze echt. Dat is allemaal Oh, nee, echt, ik zit ja. nog in de droom, hè? Ja, Nicolien had het natuurlijk in de smiezen. Maar ik dacht dat het nog steeds droom was. Maar nee, je nee, droomde nee, het wel. alienverhaal... En de volgende dag... En toen had je al in je droom brandwonden op je buik. En de volgende dag echt brandwonden op echt, je bijen. Eh. Er komen vrienden eten. We zitten oh. op het gras. En gewoon... Ik, die, ik loop in bikini... En ik haal de schotel uit de oven. En het wordt een vliegende schotel tegen mijn buikraam. Ja, buikeren. echt letterlijk. Ja, ja? Ik, sorry dat ik lach, maar het is wel een heel grappig beeld, een vlie vliegende schotel. Is het wel weer goed gekomen met de brandwonden? Nou, gewoon even mijn ex naar de apotheek. En het was echt hevig. Ja. Het was net zo hevig als in de droom. Ja. Vertel eens wat. <laughs> Vertel eens wat. <laughs> Nou, nou, jij, jij brengt me wel op een heel boeiend punt, Veronica. Ja. Dat is namelijk: um, mensen vragen mij heel vaak: van ja, hoe kan dat? Ik droom iets en dan gebeurt het ook echt, maar dat kan toch niet? En um, ik, heb, uh, ik heb laatst iemand geïnterviewd, ze heet Jean Campbell. En toen dacht ik, nou, dat is boeiend, hier gaan we over schrijven. Want zij heeft uh, 25 jaar lang onderzoek gedaan naar voorspellende dromen. En wat blijkt nou? Dat gebeurt veel vaker dan wij denken. Oh, ja. Alleen het valt niet op. Want wat, wat gebeurt er nou? Veel mensen zijn zoals jij. Je droomt niet letterlijk van die overschotel. Ja, dan zou je wel uitkijken. Je droomt in een soort van code. Ja. Van een vliegende schotel. Ja, ja Als het dan gebeurd is, dan valt het kwartje. Maar kom er maar eens achter van tevoren. Nou, ik heb wel meer zulke dromen. Ik ga nu even verder naar een andere, andere oh. twee dromen, als dat mag. Twee nog wel? Ja, nou, die... die ja, gewoon van, dat zijn repeterende dromen. Ik ben steeds in mijn ouderlijk huis. En er zijn heel veel st uh, stopcontacten en alles. En het, er is nooit licht. En dan word ik boos op iedereen. Repareer nou dat ik gewoon licht kan zien. Ja, terecht. terecht. Ik vind dat je heel, heel helder droomt, Veronica. Um, het interesseert me ook al heel lang. Ja. Yeah. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Um, deze, deze droom, dit wordt een lang verhaal. Hebben we daar tijd voor, Astrid? Ja. ja, Nog twaalf minuten. Oké, okay. <laughs> nou dan gaan we het proberen. Want ik herken heus wel een droom als ik hem zie. En uh, dit is nou een metafoor, echt. hè? Um, jij zegt, Veronica, um, het is, er zijn heel veel stopkanten, stopcontacten, maar het is toch donker. Ja, gewoon, het licht doet het nooit. Nee, het licht doet het nooit, nee. Of bijna niet. Even voor, voor de check. Uh, was dat vroeger ook echt zo in je ouderlijk huis? Nou, ik ben opgevoed in de, eigenlijk op het eigenlijke platteland. Ja. En daar hadden we alleen maar olielampen. Ja. Maar toen ik uh, iets van twaalf was, zijn we toch verhuisd naar een uh, huis met licht en water. Ja. En als je die droom hebt, is dat dan... Uh, jij zegt dat het is van vroeger. Ik ben weer in mijn ouderlijk huis. Is ja. het dan het huis zonder olielampen? Nee, het is het huis met licht. Het een, huis een met licht? ja. En zelfs mijn vader die overleden is en anderen. En ik heb er last van en die anderen niet. Nee, die anderen hebben er geen last van. Nee. nee. Die schuifelen zo door in het uh, duister. Hmm. <laughs> ja, ik vind het een mooi beeld, Veronica. Ze schuifelen in het duister. En ik kan het niet. Nee. Oh, en er komt ook nog bij, als je bij iemand in een auto zit... Ja. Die vergeet ook vaak het licht aan te doen. En ook weer we het licht ook weer dat licht. Ja, hey, weet je, daar, als je wil weten wat zo'n beeld betekent, wat vaak terugkomt, ja. dan wil het wel eens helpen om gewoon de vraag te stellen van: leg mij nou eens uit, wat is dat licht? Doe maar even alsof ik dat niet ken. Wat zou je dan zeggen? Hey, helderheid. Oké. Okay. Duidelijkheid. Kijk, iedereen zegt dan wat anders. Echt? Maar jij zegt helderheid en duidelijkheid. Ja. Dus dan heb jij gedroomd van, dat je zegt van... jongens, geef me nou eens wat helderheid en duidelijkheid. In het huis waar ik geboren ben bijna. En dat klopt helemaal. Tjonge. Maar wat, dat... klopt, er, wat klopt er precies nu? Wat nou, herken gewolven, je? Uh, nou, ik kom uit een gezin met zeven kinderen. Een vader ja. en een moeder. Ja. En uh, ik ben de middelste van de zeven. En het is voor mij... Uh, nou, ik ben nu 66... Dat ik gegroeid ben. Begrijpt je wat ik zeggen wil? Dat je nu gegroeid bent of nee, toen al? Nee, toen al had ik dus vragen. En nou, die, die vroeg ik ook aan niemand. Want dan was ik, ja, nou, waar maak je nou druk over? En dat ik dus. Um... toen op zoek was naar helderheid en het niet kreeg, ja. maar het nu wel hebt. Uh, nou, in mijn dromen vraag ik nog steeds aan mijn familie: ja, hey, doe dat licht aan. Ja, ja. maar ze doe doen dit... het niet. Nee. Mooi, hè? Ja. Het <laughs> is wel hoe het is, hè? Ik hoor het je zeggen, Veronica. Uh, en dan heb ik nog een droom. En nou, wacht even. Want de, Veronica, sorry, maar ik ben even nieuwsgierig. Want uh, dit gaat dus over de jeugd van Veronica. Waarom droomt ze dan dit op haar 66ste? Ja, dat is een hele interessante vraag. Want dan, dan is het boeiend, Veronica, om te kijken naar... Hoe sta je daar nu in? Merk je nu dat je familie met je mee is gegroeid, bijvoorbeeld? Nee, nee, Jij zegt, nee. ik ben heel erg gegroeid. Maar zij dan? Nee, helemaal niet. En loop je daar ook tegenaan de laatste uh, tijd? Nou, hun, zij lopen eigenlijk tegen mij aan. De laatste tijd? Ja, mijn moeder ook, voordat ze overleed. Ja. Die wilde eigenlijk nog uh, de rest van de familie ook. Uh, zo hoort het, zo is het en weet ik wat allemaal. Ja, ja. En dat leven heb ik... Ja, dan is het ook logisch dat je er nu over droomt. Ja. Jawel, maar het is wel, wel zo dat ik... Ja, ik wil toch een keer... Oh, misschien in mijn eigen huis het licht aan doen en staat aan. Ja, ja, dat snap ik. Weet je wat ook leuk is aan de droom? Je ziet wel overal stopcontacten, hè? Ja. Dus potentieel zit er. Oh, ze ziet de mogelijkheden. Ja. ja. Nou ja, zeg jij het maar. Wat zijn stopcontacten? Nou, het zijn niet alleen stopcontacten, maar ook ja. dat je het licht aan en uit kan doen. Ja, schakelaartjes. Ja, maar de lampen doen het niet. Ah, maar nou, even nog verder. Gewoon, de laatste droom was erover. Van, Ik zei, pa, ik doet het nog steeds niet. Die is al overleden. Echt ja. op die manier, hè? Ja. Toen zei hij, er is een nieuwe lamp ingedraaid. Misschien moet je die verder draaien. En dat deed ik en het was licht. Ach, wat mooi. Mooi, hè? Ja. Heel maar sneller... ze kan bij de vader de lamp niet meer aandraaien, want die is al overleden. Nee, ik nee, heb het. Per ja. Het is wel zo dat mijn vader, nou ja, een man, in, in, nou, die deed gewoon technische dingetjes en zo. Maar mijn laatste droom is, ik ben steeds mijn schoenen kwijt. Dat is boeiend. Oh, want zeg, zeg maar even, gewoon om, we ik, ik kunnen er natuurlijk lang over praten, maar om even de korte weg te nemen. Als je mij uit zou leggen wat schoenen zijn, en ik heb die dingen nog nooit gezien, wat zou je dan nou zeggen? Eh... Uh... Wat je wat jij nu vraagt aan mij, dat ja. klopt niet. Nou, doe, doe maar even alsof ik nog nooit schoenen heb gezien. Hoe zou je mij schoenen uitleggen? Even om te kijken wat nou, het voor jou betekent. Nou, ik zou betekent. dat gewoon met mijn verstand zeggen... dat zijn uh, omhulsels die je beschermen tegen uh, de straat of, of andere dingen. Ja, die heb je aan de voeten. Ja? Om je te beschermen tegen de straat. Nou ja, als je dan zegt van... Hey. Ik ben mijn omhulsels kwijt die me beschermen tegen de straat en zo. Dit gaat goed de goede kant op. Ja, <laughs> Zo makkelijk is het om erachter te komen wat die dromen betekenen. Maar zijn het dan je ouders? Nee, nee. Gewoon waar ik ook ben. Ja. Uh, als ik me op mijn gemak voel. Ja. Doe ik mijn schoenen uit. Dan ja. hoef je je niet meer te beschermen? Nee, ja, dat zit ik dan, hè? Ja. En dan moet ik naar buiten, weer naar buiten. Dus zeg maar bij familie of wat dan ook. En dan kom ik buiten en dan voel ik, hé, hey, ik ben mijn schoenen kwijt. En dan ga ik mijn schoenen zoeken. En soms vind ik er één, soms twee... We hebben we het, het nu over de droom of in het echt, Veronica? Nee, nee, nee, echt. Ik ben okay. nog steeds in de droom, hè? Ja, oké, okay. ik, ik zie jou al zoekend naar je schoenen door de tuin. Maar... Nee, maar in de nee. droom, echt. En dan voel ik ook dat de straat hard is. En ja, dan moet ik toch een bescherming hebben voor mijn voeten. Ja, ja. maar en... ze staan dus symbool voor bescherming. Maar weet je dan ook wat het in het echte leven kan betekenen? Welke nee, bescherming je nee, mist? nee. En dat is natuurlijk de vraag. van Wat kun je daar dan mee? Ja, Want en dat, jij, daar zit ik nog steeds... Die heb ik nog steeds niet gevonden. En jij hebt natuurlijk gedroomd. Aan de ene kant dat je zo graag wilde... dat, dat het licht ook aanging bij jouw familie thuis. Maar het lukte niet. Ja, ja. En aan de andere kant dat je vader zei... nou, dan moet je even die lamp wat verder draaien. En dan lukte er in ieder geval eentje. Dat is de laatste droom. Dat is de laatste dan dan het Ja, en daar was je wel heel blij mee. En ja, tegelijkertijd wat... droom je... Dat je, nou ja, dat je je schoenen uitdoet als je je prettig voelt. Ja. Lekker onbeschermd. Ja. Maar dan als je naar buiten moet, dan moet hij weer aan de bescherming. Heb jij gemerkt dat je toen zei... ja, als ik naar mijn familie ga bijvoorbeeld... dat zei je zo heel even tussendoor... maar ik let altijd heel goed op wat mensen zeggen. En toen haalde je ze er zelf weer bij. Dus dan is de vraag... Je wil heel graag het licht zien, maar hoe krijg je het voor elkaar? en vergeet je niet om jezelf ook te beschermen? Ik denk dat het echt, echt om gaat. Ja, en wat kun je daarmee overdag? Wat ga je daaraan doen? Nou, het, is, het gaat een stuk beter met me. Sorry dat ik het zo zeg allemaal. Maar gewoon van, uh, ik leef het leven wat ik nu echt wil... Met de rotzo die ik heb en met, met de poes die uit asiel komt. En dat, dat past helemaal niet in mijn familie. Maar gewoon, ik kan er nu bijna helemaal tegen. Ja. ja, maar nog niet helemaal volgens mij. Als je nog droomt dat je je bescherming even kwijt bent. Bijna, hè? Bijna. Maar bijna, daarom vergeet je hem. Maar nog niet helemaal, dus je moet er toch nog aan denken. Ik vind het toch wel mooi om even met, u te, met je te praten. Dank je wel. Ja, gewoon van... Ik, meestal snap ik het wel en als mensen mij dromen vertellen, dan voel ik gewoon, nou, ga ik niet, geen theorie ophangen, maar dan voel ik gewoon wat voor kant het gaat. Had ik ook met mijn schoenen, maar gewoon, ik ben maar alleen. En verder, nou, dankjewel dat je naar mij wilde luisteren. Maakt veel uit, hè, als iemand even naar je luistert. Gewoon alleen al met aandacht. Ik vind het ook het leukste om dromen met z'n tweeën te willen praten. Dat is heerlijk. En ik moet je zeggen hoor, ik zelf ook. Dan word ik wel eens wakker. En dan zeg ik tegen mijn vriend. Dan zeg ik nou, um, ik heb nou toch iets gedroomd. Nou, dat ging helemaal nergens over. En dan zegt hij, oh ja. Dan pakt hij mijn eigen methode erbij, ja? mm hè? -hmm. En dan zegt hij, nou dan ga ik je nu een paar vragen stellen. En even nee. later zit ik te janken. Ja, dat klopt helemaal. Ik snap het. Nou ja, en dan nou, ben ik heel is... blij. Nou, het is, het is gewoon ook... goed. Sorry, het is bij mij ook zo sterk. Dat het die dromen zijn zo intens. Dat ik niet meer weet of ik droom of niet. En dan moet ik mijn ogen open doen. En dat ik mijn uh, gordijnen zie. En dan denk ik, oh ja, dit is een droom. Maar is er nu, is er nu iets wat uh, Veronica hiermee kan? Met het licht en de schoenen. Ik uh... uh, denk het wel. Wat, uh, wat zou je daarmee gaan doen, Veronica? Nou, het is gewoon... Uh, ik hou van mijn dromen. Ik vind soms nachten mooier dan overdag. En dat ik gewoon toch op de goede weg ben. Maar niet je schoenen vergeten, hoor. Nee, ah. nee, nee, nee. Gewoon van, uh, ik ben trouwens, vroeger was ik echt verliefd op schoenen. Maar dit, <laughs> Even weer een zijpad inslaan ja. <laughs> nee, gewoon toen, uh, bij, nou, in ieder geval van, het is gewoon nu. Ik, ik doe een ja, dat kan ik niet zeggen, want het is in een droom dat ik mijn schoenen uitdoe. Huh? Maar het is ook, als, ja, als ik me ergens op mijn gemak voel schuif ik zo mijn schoenen om de ja. tafel? Weet je, het is ook. Je had natuurlijk net zo goed kunnen dromen dat je je jas kwijt was of je bovenkleding. Het is wel je schoenen die je aan je voeten doet. Dus wat ik zou zeggen, als je er wat mee kunt, is ook: kijk even naar wat. wat die voeten, ja, daar, daarmee sta je op de grond. Daarmee loop je naar buiten. Ja. Kijk ook even wat je daar aan aandacht aan moet besteden. Ja, dat is gewoon... Dat, oh, dat, dat begrijp ik meteen. Dat is de basis waar ik op leef. Precies. En niet in de hemel. Sorry voor dat woord. Nou ja, dat mag nee. wel hoor, Veronica. Nou, Veronica, ik hoop dat je... Nou, volgens mij ben je ook echt wel een stapje verder gekomen... dankzij het gesprek, toch? Ik vond het heerlijk. Oké, okay, nou doe lekker je schoenen uit... Nee, ik heb niet mijn slippers. Even. Ach, nou, we houden slippers aan. Nou, ik, ik wens je nog een goede nacht en heel veel veiligheid, Veronica. Ik denk dat het wel lukt en zeker na dit gesprek. Nou fijn. Dank je wel. Dag. Dag. Dag. Blijf bellen naar 0800 1121. Nicola, we hebben nog uh, één minuut voordat we naar het nieuws gaan. Ik weet niet of dat lukt in één minuut, maar via de chat vraagt Peter wat is eigenlijk de definitie van een droom? Oeh, daar kom ik nou op, na het nieuws op terug. Ja, dat is één ja. minuut echt dus voor even te kort voor. Maar over schoenen gesproken, Jan Jansen zei altijd... ik ontwerp nooit schoenen. Ik uh, droom ze en dan hoef ik ze alleen maar op te schrijven. Ja, die quote heb ja. ik eerder gehoord. Ja, ja, ik dan, ben er dol op. Dan kan dromen inderdaad heel erg uh, van pas komen. Nou, droom je van schoenen van aliens... of gewoon iets wat we nog helemaal niet gehoord hebben... Bel even naar 0800-1121 en misschien kan Nicoline je aan de hand nemen... en het toch maken door je droom en je zo aan het einde van het verhaal... iets meer duidelijkheid verschaffen. En uh, meestal lukt dat toch heel aardig. We hebben al flink wat verhalen gehoord in het eerste uur. We zijn er nog drie uur lang met dromen die verklaard en uitgelegd worden. Dus blijf bellen. 0800-1121. Tot zo.